Goedenacht. Leiderschap is een onderwerp dat heel veel mensen aanspreekt. Als je een beetje je best doet, kun je in het Nederlands en in het Engels... zo'n 10.000 verschillende boeken vinden over leiderschap. Ik heb het eerlijk gezegd niet allemaal zelf nageteld, maar het stond in een kwaliteitskrant en dan klopt het dus. Vandaag is er weer eentje bijgekomen. Het boek De Leiderschapscarousel van de historici Sjoerd Keulen en Ronald Kroesen. Het is vanmiddag gepresenteerd op een symposium ter gelegenheid van die presentatie. En dat ging vanzelfsprekend ook over leiderschap. Short Keulen en Ronald Kroeze, hartelijk welkom in Casaluna. Uh, jullie zijn te gast tot uh, kwart voor één vannacht. Als er nou mensen thuis zitten te luisteren die denken, dat is net iets te laat. Ik kan niet helemaal afluisteren, maar ik zou het nog wel graag willen horen. Dan verwijs ik die alvast even morgenochtend naar de Casaluna website. Casaluna.ncrv.nl Daar kunt u dat gesprek dan podcasten. U kunt het ook gewoon afluisteren. Dus mocht u het vandaag niet helemaal redden, dan kunt u het morgen... ...ochtend alsnog beluisteren. Uh, Short en Ronald... Uh, ...wat onderscheidt jullie boek... ...van die uh, pakweg 10.000... ...die er al zijn over leiderschap? Vooral de, de historische blik. Um, je ziet vooral bij managementboeken... ...dat ze eigenlijk een, een, een universeel... Uh, ...thema te pakken en zeggen... ...nou, ons leiderschapsproject... ...past, uh, past eigenlijk altijd... ...en is dé oplossing voor al uw leiderschapsproblemen. En wij bieden dus niet zozeer... ...een leiderschapsconcept, uh, maar vooral... We hebben vooral een geschiedenis geschreven van 40 jaar leiderschap... en laten zien hoe, hoe leiders dus heel historisch denken... en ook de geschiedenis gebruiken om een leiderschap vorm te geven. En wat kun je daar dan uh, uit leren als je dat allemaal zo op een rijtje zet, die hele geschiedenis? Nou, allereerst is het denk ik een van de belangrijkste lessen... dat uh, wat wij een goede leider vinden voortdurend verandert in de tijd. En dat is ook weer een groot contrast met managementboeken... wat toch vaak begint met als je dit boek hebt gelezen, dan ben je daarna een goede leider en dan hoef je alleen maar dit model te volgen. Wij laten juist De rest zien... van je leven ook? Vooral? De rest van je leven, ongeacht waar je werkt, uh, welk bedrijf, uh, dat maakt niet uit. En wij ja. laten juist zien, verschillende tijden, verschillende contexten, verschillende bedrijven of organisaties vragen om hun eigen leider. Ja, goed. Daar gaan we het uh, natuurlijk uitgebreid over hebben. Uh, hebben jullie wel enig idee waarom er zoveel gesproken wordt over leiderschap? Waarom uh, er zoveel over nagedacht wordt, over geschreven wordt, waarom het zo'n populair onderwerp is? Ja, dat zie je heel duidelijk terug. Vanaf, uh, vanaf 2001 is het... Is, uh, wordt het woord leiderschap eigenlijk steeds vaker en ieder jaar ook meer gebruikt. En als je dan kijkt naar jaar 60 of jaar 70, gebruikt men leiderschap helemaal niet. We hebben gekeken bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer, hoe vaak men daar het woord leiderschap gebruikte. En dat gaat al van één keer in 1960 naar, naar tien keer in ja? 2001. En in 2008 was het iets van, van 140 debatten is het woord leiderschap gebruikt. Dus, dus de onzekerheid die onder andere door de, hè, door de crisis van 2001, dus het World Trade Center had in elkaar storten, het knappen van de internetbubbel, maar ook een hele serie boekhoudschandalen zie je dan opeens dat, dat, dat, dat, dat de vraag om leiderschap opkomt. Ook omdat het model wat in de jaren 80 en 90 uh, heel dominant was... en eigenlijk, eigenlijk van Lubbers, eigenlijk vanzelfsprekend door Kok werd overgenomen. Nou ja, dat, dat hield ook in 2002 opeens op. Hè, met de moed van Fortuyn kwam, kwam er een nieuw soort politiek... en dus ook opeens de vraag op van er moet leiderschap zijn. Ja. En dat, als het in de Kamer heel vaak genoemd wordt... dan kun je ervan uitgaan dat het ook buiten de Kamer heel vaak genoemd wordt. Ja, absoluut. Ja, je ja. kan het ook, je het ook met kranten kan je het ook heel goed zien. Ja. Ja. Nou, nou hebben jullie vandaag dat boek gepresenteerd. En er was een symposium bij, het leiderschapscarousel. Dus een symposium over leiderschap met die om van de Veer... oud-topman van Shell, Annemarie Joortsma, tegenwoordig burgemeester van Almere... maar ze was natuurlijk vicepremier in het uh, Paarse kabinet. Um, en meneer Koos, hoe heet Koos, van, de Steenhoven, Koos ja. van de Steenhoven, dat was een hoogambtenaar, hè? Ja, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs. Komen, komen daar dan ook heel veel mensen op af als je, als je zo'n Of tenminste, in ieder geval genoeg mensen? Ja, genoeg. In zoverre, er waren 70, 80 mensen vandaag, dus het, het was een, een mooi gevulde zaal. Ja, ja. En, en die mensen zijn dan ook allemaal heel erg geïnteresseerd in het leiderschap. Wat, wat is er uitgekomen vandaag? Wat is, wat is er bijgebleven? Um, nou, ik denk toch wel dat, uh, ten eerste, dat die, uh, de, we laten die, die drie sectoren zien. Uh, politiek, bedrijfsleven en overheid. En die wisselwerking tussen die drie sectoren. Um, en dat dat is in het begin, ook toen we het onderzoek begonnen... werd toch, toch een beetje gezien van, ja, bedrijfsleven... dat hebben we toch hele andere type leiders nodig. Of zien we dat toch dan in de politiek en in de overheid is het nog weer anders. Ja. Yeah. Je zag ook vandaag, ook nu dat we die drie leiders eigenlijk bij elkaar hebben gezet, we hebben ze natuurlijk geïnterviewd allemaal afzonderlijk, maar nu staat dus ook met z'n drieën bij elkaar. En dat het eigenlijk een heel ja dat ze logisch ook op elkaar uh, aanvulden. Gingen ze en... met elkaar in gesprek of gingen ze ja. allemaal hun eigen lezingen? Ze dus hadden hun eigen, hun eigen korte keynote. En uh, daarna gingen ze ook met elkaar in gesprek. En dat waar we nou niet overbrugbare kloven, die daar uh, overbrug moesten worden. Dus dat ja. was, uh, dat, dat, dat liep wel in elkaar over. ja. ja. Um, behalve dat er heel veel over geschreven wordt en heel veel over gesproken wordt... was er ook een, een televisieserie uh, vorig jaar over uh, leiderschap. Leiders gezocht he, van uh, Jeroen Smit. Mm -hmm. Daar laten we even een kort fragment uit horen nu. Take the executive bonuses, for example. How how could anyone who is trying to manage an organization to to encourage everybody to be part of a team and so on, how could anybody allow themselves to be singled out for these absurd bonuses, uh, you know, that 500 times what base employees are getting? The, anybody who accepts those bonuses, anybody, anybody watching this program who accepts those bonuses is not a leader. Ja, dit was uh, managementguru Henry Mintzberg van de Universiteit uh, van Montreal. Een Canadees dus. Uh, een professor management studies. En die werd geïnterviewd door Jeroen Smit. Ja, het was in het Engels, maar ik denk dat veel mensen het begrepen hebben. Het ging in ieder geval over bonussen. En de belangrijkste conclusie is wel dat uh, grote managers of, of grote bazen... die van die enorme bonussen accepteren, dat zijn geen echte leiders. Uh, zou Jan Homme niet gekeken hebben naar die serie? Jan Homme van ING? <lacht> ik weet niet of Jan Homme uh, gekeken heeft, maar... Uh, nou ja, hij heeft het uiteindelijk ook begrepen dat hij hem weer, uh, weer moest inleveren. Maar... Ja, maar er zitten daar uh, in de top van, ING, van de ING er mm -hmm. zitten een paar mannen... Of, denk ik Volgens mij waren het allemaal mannen, ik weet het niet helemaal zeker. Maar die denken, kom, het gaat wel best wel goed met de ING. Laten wij onszelf eens een flinke bonus. Uh, zoveel als ons jaarsalaars ongeveer toekennen. Ja. Uh, hoe kan dat nou? Nou, dat was heel rationeel om dat ook te denken. En halverwege de jaren negentig gingen we er ook van uit... dat, leiders, dat door, door leiders te blonen met juist optiepakketten... dat dat hele, een hele goede idee was. En dat je daarmee ook de beste leiders krijgt. Omdat je dan, die dan automatisch gaan voor, de, hè, voor het, voor het aandeelhouderswaarde zoals het heet, shareholder value. Dat is natuurlijk met de, met de internetbubbel die barst is... dat natuurlijk wel op zijn retour gekomen. Maar tot die tijd, en je hebt ook management concepten. en ik denk dat Minsburg zelf ook in de jaren negentig een iets ander verhaal... Uh, heeft ja, gehouden, ja, ja. hoor daarover. Ja, ja, ja. Dus het was toen, toen heel erg logisch om mensen te belonen. En, en we waren natuurlijk dol op beleggen. Ik bedoel, toen had je, had je zelfs uh, beleggingsproducten voor, voor, voor scholieren. Ja. En twee, twee, meer dan 2 miljoen huishoudens in Nederland waren toen aan het beleggen. Dus maar, beleggen maar na was... alle woede die er in Nederland eigenlijk in de hele wereld geweest is... over die bankdirecteuren hmm. die, die daar een zootje van gemaakt hebben... en zichzelf enorm verrijkt hebben... om dan zo kort daarna alweer die bonus... dat is toch gek... Nou, wat, wat, dat, uh, wat je dus ziet is wel, ook bijvoorbeeld Jan Hommel begrijpt dan wel... Dus dat je het ook in moet leven en geeft ook in zijn verklaring van... Goh, ja, maar dat had hij komt... van tevoren toch moeten zien? Ja, maar wat je, wat je dus ook ziet nu is een, toch een soort van herovering... of, of toch weer een, een, dat je ook politiek-maatschappelijk daar weer wat van mag vinden. Kijk, en dat is natuurlijk een hele poos ook geweest in de jaren negentig... dat de politiek ook niks... Mocht zeggen over het bedrijfsleven. We zaten helemaal in dat paradigma van. Uh, we moeten juist als overheid op een bedrijf gaan lijken. We moeten ook uh, juist uh, naar het bedrijfsleven kijken. want die doen alles heel effectief en efficiënt. Ja. Uh, en na 2000 kwam dat toch wel wat in een ander daglicht te staan. En nu zie je. <coughs> Sorry, nu zie je een soort langzaam. Ja, herstel van het primaat van de politiek, ook waar het dit soort vraagstukken betreft. En nu mag de politiek daar ook weer wat van zeggen. Ja, maar heeft Hom het nu goed gemaakt door, door die bonus gelijk weer uh, in te leveren? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja? Want hij heeft het toch, uh, dan is, toch is begrepen, het dat hij... ook in zijn verklaring, dat hij toch zegt... ja, er is veel kritiek op gekomen en dit moeten we toch niet willen. Maar dan heeft hij het begrepen, maar zo iemand die in, aan de top van zo'n groot bedrijf staat... moet dat toch van tevoren inschatten? Ja, maar ik denk wel dat ook wat, wat een verschil is... is ook natuurlijk wel uh, dat dat niet mensen zijn... die, uh, die ook dagelijks met, uh, met politici in gesprek zijn. Ja. Uh, het is ook een, een groep mensen die in een andere uh, wereld leven. En dat is gewoon neutraal bekeken. En dat is politici en vaak in hun eigen wereld zitten. Het is gewoon een nieuws, het zoeken naar een nieuw evenwicht tussen... Uh, mag je als maatschappij en politiek hier wat van vinden? Zo ja, in hoever mag dat dan gaan? En dat spel wordt nu gespeeld. Dus ja. het is echt een nieuw evenwicht zoeken. En tot slot hierover, Sjoerd, wat zegt dit over uh, het leiderschap van de, de top van de ING? Nou, dat ze toch eigenlijk het, het, het nu dominant model dus wel volgen. Hè. Je mag weer normatief uh, waardeoordelen hebben. En die zijn dus ook van betekenis. En, en leiders doen dat zelf ook. Hè. Doet dat. Maar ze hebben die, die, die, die oordelen niet. Ze laten zich daardoor leiden. Ja, maar je ziet dus wel dat ze, dat ze begrijpen dat, dat zoiets belangrijk is. En volgens mij, als je die verklaring ook ziet, dan, dan beroept hij zich dus ook op wat in de maatschappij uh, gangbaar is. En dat ze dat, daar dus eigenlijk te ver in waarde gaan. Dus legalistisch klopt het, juridisch klopt het ook, economisch klopt het zelfs. Ja. En dat was in de jaren negentig, dus vo vo voor volkomen goede of uh, voldoende ja, redenen. Toen was het dat is keer zo hoog nog. Maar toch, er is dus een moreel appel op hun gedaan... van lever het, lever het in en hebben ze toch aan voldaan. Ja, misschien wat laat, maar... <laughs> toch, toch weer goed toch weer gedaan. Ja. Goed, wij gaan even luisteren naar het antwoordapparaat. Dat is gisteravond uh, ingesproken door... door wie eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Er is één nieuw bericht. Klaas Frank hier. Je hebt twee gasten. De historici Ronald Kroesen en Short Keulen. Uh, ze hebben de leiders van de afgelopen 80 jaar... met historische bril bekeken. Waar ik nou benieuwd naar ben... Wie van jullie twee, Ronald en Sjoerd, was tijdens het schrijven van het boek de leider? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. <lacht> nou, leuke vraag. Jullie moeten ook meteen lachen. <lacht> is er ook een antwoord op? <lacht> er is denk ik uiteindelijk wel een antwoord op. Ja, ja, ja. Ronald is altijd van de, van de procesbegeleiding. Dus dan, is het, uh, dan moet iets af, dan moet het er ook liggen. En uh, dan, ja, wat dat betreft dan ben je uiteindelijk dan wel de baas. Ben je, ja. Is de procesbegeleider de baas? Nou ja, als, als Ronald zegt, dan is je deadline en dan wil ik het ook hebben... dan, dan luister ik altijd heel goed. Ah, oké. Okay. Ja. ja, we hadden wat dat betreft ook wel een goede verdeling. Ook in de interview zelf, dat ik ook wel de, de, de, gewoon de grote lijn bewaakte... van deze vragen moeten sowieso uh, gesteld worden. Het ging altijd wel een heel goed overleg. Ja, ja, dus, ja heel uh, goed overleg. <laughs> jij, jij had een vrije rol. Ja, ja en ik mocht vis in het Wonderpark, ja. Wat leuk. Ja. En, en dat werkt ook goed steeds. Dat werkt heel goed. Ik denk ook wel omdat we toch al vanaf, uh, vanaf 2006... toen we met het hele vooronderzoek zijn begonnen... Al, al samen heel veel mensen hebben geïnterviewd. En dat je ook elkaar aanvoelt met hoe, hoe, wanneer gaat iemand een vraag stellen. Ja. En ik zorg gewoon dat we wel de vooraf bedachte vragen... dat we die gewoon allemaal hebben besproken. En Sjoerd kan dan de diepte ingaan op het moment dat het spannender wordt... of dat je toch even echt iets moet, uh, moet uitlichten. En, en dat... had jij dan nooit een neiging om door te gaan? Jawel, ook wel. Maar het, is wel, het, het werkt ook goed, omdat je toch een soort rust hebt. Want dan weet je ook van, oké, okay, we vergeten waarschijnlijk niet... de echte spannende vragen, want daar stapt Sjoerd op in. En aan de andere kant, als de tijd voorbij is, hebben we wel alle vragen... Gehad die ja. we sowieso moeten vragen. Ben je ook een leiderschapstype? Een leider dus? Nou, dat moet altijd anderen zeggen. Nou, dat ja, is dat, uh, ja, is dat, dat zo? Dat, uh, en, ja, zou Jon van de, toch... de Veer dat ook niet over zichzelf zeggen? Ja, maar die is nu ook wel een stukje ouder dan ik. Hij <lacht> is toch wel even 30 jaar maar ouder. Maar je denkt dat dus, hem uh... wel, hè? Ik zie het bijna. Nou, het duurt nog even. <lacht> en wat vind jij? <lacht> ja, nee, hij zou een goede leider kunnen zijn. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nou, mooi. Um, ja, we, we gaan eens even kijken naar... Um, dat historisch perspectief, want daar hebben jullie het over gehad. Uh, waarom is dat nou zo belangrijk? Je hebt het al even kort gezegd. Het is, het is handig om te constateren dat, dat in iedere tijd een, een eigen leiderschap uh, nodig is. Maar uh, hoe, hoe werkt dat als je dat gaat onderzoeken? Hoe kom je daar dan achter? Nou, de, de, de ondertitel is niet voor niks waarom elke tijd zijn eigen leider vraagt. En als je dat besef niet hebt, dan begrijp je eigenlijk ook niet uh, wat leiderschap nou eigenlijk is. En dan, dan, dan ziet leiderschap er inderdaad uit als eigenlijk een op hol gedraaide... Uh, carousel. En dan snap je dus niet waarom iemand wordt afgedankt en opeens een ander type uh, populair is. Eigenlijk gaat het uh, vooral over leiders die passen bij de tijdgeest. Dus de tijdgeesten wel vormen, maar ook gevormd worden door de tijdgeest. En dat is dus iets wat, wat managementgoeders al helemaal niet snappen. Dus daarom snappen ze ook bijvoorbeeld niet... Maar Waarom snappen die dan niet? De, de omdat die ervan uitgaan dat ze een universeel model hebben wat altijd geldig is. Maar als je goed naar die modelletjes kijkt... Dan... Ja, maar is dat echt, geldt het echt voor al die 10.000 boeken? Ja, het staat soms heel vaak zelfs letterlijk gewoon in de inleiding. Van, nu, nu hebben we de oplossing. Ja, we zoeken een universeel iets en dit is het uiteindelijk. Nou ja, en dan binnen tien jaar dan, dan, dan spreekt het niet meer aan... of het, het spreekt zichzelf tegen of het klopt opeens niet meer. Ja. En ja, dus het, het idee dat ze tijdgebonden zijn, dat, dat, dat, dat, dat snappen ze niet. Maar uh, Ronald, nou, dan zijn die twee dingen. Uh, ze volgen de tijdgeest of, de tijd, uh, of, of ze bepalen de tijdgeest meer vrij vertaald. Is, wat doet een goede leider eigenlijk? Vocht hij uh, Volgt en, en bepaalt. Maar dat is, dus, dat is eigenlijk ook wat wij ook in het, in het boek proberen naar voren te brengen. Dat is dat, dat, dat die wisselwerking tussen de tijd vormen en ook aanvoelen. Dus dat, is ook, uh, dat blijft toch ook het spel van, van een echte leider. Die weet dus, kijk, de, de goede leider weet op een gegeven moment ook wel van ja, ik moet nu toch even tegen een dominant tegen een dominant verhaal in de tijd ingaan. En je ziet het er bijvoorbeeld ook met... Uh, zag je met Balkenenden wat wij proberen te verklaren. Ja. Toch iemand die we altijd heel, heel veel moeite mee hebben gehad... hoe moeten we hem nou plaatsen? Ja. Maar als je hem dus achteraf, wat een historicus meestal doet... achteraf verklaren van waarom iemand toch succesvol is... dan zie je wel heel, heel erg logisch dat hij op bepaalde momenten... zijn eigen koers volgde en dat hij dus wel drie keer de verkiezingen won. Dus je ziet een soort van logica. Leiders moeten niet altijd ook doen wat, wat iedereen verwacht wat ze doen... maar ook hun eigen... Uh, ruimte daarin zoeken, wat kan in de tijd. En kan je dat zo kort na het vertrek van Bokehende al doen? Ja, omdat de periode ook is afgesloten eigenlijk. Hè. Hij, hij is weg en is nu ook echt een nieuwe periode begonnen. En je ziet het ook dat zijn collega's, uh, hè, die mensen als Angela Merkel en, en, en Yves Le Terme, die zie je toch ook wel aan een einde uh, lopen qua, qua, qua, qua levensduur. Dus daardoor kan je zeggen dat het, dat, verhaal, dat verhaal is eigenlijk wel verteld. Dus er zal nu ook een nieuw verhaal komen rond mensen als, als, als Rutte... Cameron en, en dat soort mensen. En, en, nou, eerst nog even naar, naar, uh, naar Balkenende dan. Uh, wat, wat voor leider was dat dan, als je daarop terugkijkt? Nou, de, de, Het norm- en waarde-debat, wat hem ook echt aankleeft... Dat, dat, dat, dat was ook wel echt iets... hij, was, uh, hij, hij, straalde, hij, hij straalde soberheid uit... En dus dat verhaal van normen en waarden. En we dachten: Nou, goh, dat is toch wel heel moeilijk te plaatsen. Dat is toch een, eigenlijk een één die dat doet. Maar als je dan juist naar het bedrijfsleven gaat kijken, zoals wij ook gedaan hebben. dan zie je iemand als Gerard Kleisterlee in, in 2000 opkomen. En Jeroen Smit, of uh, Jeroen Smit. Jeroen van der Veer in, uh, in 2004. En die hielden eigenlijk hetzelfde verhaal. Gerard Kleisterlee noemde zichzelf ook bewust Calvinist. Wilde niet op de voorgrond treden, zoals leiders in de jaren negentig altijd wel deden. Yeah. Jeroen van der Veer die had het ook gewoon letterlijk over normen en waarden. En over soberheid. En, en company first, en not me first. Ja. Yeah. En als je dan ook nog een keer naar collega's kijkt van Balken, als Yves Le Terme, die in zijn regeringsakkoord eigenlijk hetzelfde heeft gedaan als Balken in de Tweede. Dat was eigenlijk bijna copy-paste en dan voor België. Dan zie je dus opeens dat zo'n zo stijl veel breder is. En dus veel breder is dan alleen, alleen Balken. En dan wordt hij dus ook minder uniek. Maar ik heb ook het gevoel dat Balken inderdaad toch een beetje om uitgelachen is al die tijd. Nou, dat, dat is dus een van de, van de dingen die we proberen op te lossen. Is, is dat werkelijk zo? Als je drie keer de verkiezingen wint... als je in een wat bredere context ziet dat, dat er toch veel leiders op hem lijken... of andersom, hij lijkt op ja. andere leiders. Er is een soort van, van ontwikkeling, zie je dan, uh, die ook heel logisch is. Kijk, als je het ook vergelijkt met Fortuyn... die twee hebben we ook altijd heel ver uit elkaar getrokken, Fortuyn en Balkenende... Uh, maar wat Fortuyn deed was ook een heel erg moralistisch normatief vrouwhouden. Van dit is goed, dit is fout. We moeten in de politiek weer durven zeggen wat. wat op, op immigratie. Ja. Maar ook op het gebied van, van management. En hoe de politiek zich moet gedragen. We moeten weer normen durven stellen. Nou ja, en dan is die. Die stap naar Balken is niet zo groot meer dan lijkt Balkanen. inderdaad daar ook op die heel duidelijk zegt van... ja, we moeten verantwoordelijkheid nemen. We moeten durven aanwijzen wat goed en fout is. We ja. moeten weer als politiek weer richtinggevend durven zijn. Ja, en dan zie je dus over de hele linie uh, bij de, in de politiek... maar misschien ook wel bij de, bij de overheid, de ambten, in de ambtenarij... en ook bij bedrijven, dat, dat eenzelfde soort manager... Opkomt. Nou hadden we het net over het bepalen van de, van de uh, tijds. Nee, van hoe heet dat nou weer? Van nee, de tijdgeest. Ja. Of het uh, volgen van de tijdgeest. Maar er kan er eigenlijk maar eentje zijn die het bepaalt, toch? En de rest volgt. Dus er is één opperleider en die andere leiders, dat zijn de volgende leiders. Nu, nou maar, ja, dus dat is denk ik de vraag. Of, dat, of is dat of te dat... simpel geredoneerd? Ja, die tijdgeest... begint ermee en de rest gaat het overnemen. Kijk, zodra je natuurlijk zou, zou, zou weten hoe het dan ook zit als leider. Dan, uh, dan wordt het dus ook al, dan, dan werkt het vaak ook niet meer. Het is, toch, het is toch echt die wisselwerking. Kijk, dan zit je weer op het niveau van de managementgroep die zegt... ah, ik heb het gezien, als je dit setje van, van kenmerken hebt... als je je zus en zo gedraagt, als je deze woorden gebruikt... dan ben je een goede leider. Ja. En zo werkt het vaak toch niet. Het is toch iets, er zit altijd een deel ongrijpbaarheid in. En dat, dat blijft toch ook het unieke, omdat het toch altijd personen ook zijn. Maar die hebben dat dus een beetje onafhankelijk van elkaar zelf bedacht. Ja. Allemaal op hetzelfde moment... En, en, en zonder dat ze wisten dat hij de ander dat ook dus deed. Dat is wel gek, hè? Is dat te verklaren? Nou ja, je moet natuurlijk ook gewoon als leider... Dus, uh, gedeeltelijk de vragen denken voor dezelfde problemen. Dus daarin zit dan weer iets gemeenschappelijks. Dus daarom krijg je dus ook gedeeltelijk eenzelfde een, een verhaal... dat dan op dezelfde tijd domin dominant is. Je moet op dezelfde dingen reageren. Ja, we gaan zo meteen even... Um... Ja, laten we dat doen aan de hand van Philips. Want jullie hebben ook nog een beetje... Ja, jullie hebben veel over, over Philips uh, nagedacht. Je hebt een speciaal hoofdstuk aangeweid. Uh, jullie kennen Philips vrij goed. Dus aan de hand van de leiders van Philips... in ieder geval een paar pikken we eruit. Gaan we eens kijken hoe die tijdgeest uh, uh, veranderd is. Maar eerst maar even muziek, want dan hebben we een mooie breuk daarin. Wat, jullie hebben samen muziek uitgekozen. Wie heeft daarin het voortouw genemen, genomen eigenlijk? Ik mocht het voortouw nemen. Ook, ja, ook ja, wat weer, ja, ja, toch de, ja. de leider. Hè? En wat heb je uitgekozen? Uh, Nigel Sidonia van Muse. Waarom dat? Um, ja, ik, ik vond het moeilijk om een nummer te verzinnen. Maar ik, wat ik wel leuk vind aan die, aan die uh, cd ook van Muse... is dat er toch ook wel een soort voor politieke lijn ook in zit. Ook de cd daarna En, en, uh, en de eerste zin ook van het nummer begint ook met, uh, met history. Dus we moesten daar wat, wat mee doen. Er zit ja. een aantal uh, politieke historische En comments. vertel nog even waar Muse vandaan komt en wat het is. Een uh, Britse band. Uh, ja, ze zijn al een heel tijdje, een tijdje, bezig. Maar wat ook wel leuk is aan de zanger zelf is dat hij ook, een, uh, ook nog wel wel politiek actief is. Dat hij een bepaalde. Uh, In welke stroming? Ja, libertair. Een groenig, soort groenig liberalisme is hier okay. nog, uh, nog inactief. En daar gaan veel nummers verwijzen toch altijd wel naar historisch, politiek historische episodes. Of, uh, en in dit nummer zie je trouwens qua muziek ook een verwijzing naar, naar de westerns en naar uh, de, de Italiaanse spaghetti westerns. Nou, ik ben heel benieuwd. Muse. Het uh, duurt nog, nog een paar minuten. Maar we hebben zoveel te bespreken over leiderschap... dat we die Knights of Sidonia toch maar onderbreken. Muse was dit, de Engelse Muse. De gast in Kaasloona. Twee gasten hebben wij deze keer. Dat hebben we niet zo vaak. Maar af en toe komt het voor. En dat is omdat ze samen een boek hebben geschreven. Sjoerd Keulen en Ronald Kroesen. Zij hebben het boek geschreven De Leiderschapscarousel. Waarom iedere tijd zijn eigen leider vraagt. Zij zijn allebei historici, werkzaam. We hebben ook samen gestudeerd, hè? gestudeerd in Groningen. Nu werkzaam aan de universiteit in Amsterdam. Welke is het ook alweer? Ik werk aan de Vrije Universiteit en Sjoerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zit daar dan nog wat concurrentie tussen? Of, of wat? Ja, dat is vooral bij ons heel sterk. Ja. Wij kijken altijd heel erg goed naar de VU. En de VU denkt, nou ja, joh, leuk dat de Uva er ook is. Maar uh, dat, uh, ja, dat is bij <lacht> ons wat sterker, ja. En niet van de generatie jaren zestig. Ja, ja dat jouw, ook, het, ja. Het, het leeft nu niet meer. Goed, wij gaan nog, nog... Nou, we gaan eigenlijk even naar de jaren zestig. Want uh, in die tijd was bij Philips de heer Frits... of meneer Frits uh, aan de macht, Frits Philips... de, de laatste Philips-teller die het bedrijf ook echt geleid heeft. Hij was toen al... Vrij oud, hè? volgens mij. Uh, hij was toen nog 55 toen hij begon, zo'n beetje. Ja, ja. Wat, wat was hij nou voor leider? Um, vooral een, uh, een, een gewone leider. in die zin dat hij dat heel erg sterk benadrukte. Dus uh, hij was heel erg betrokken bij het bedrijf. In, in de brede zin van het woord. Wat hij ook altijd benadrukte: dat hij uh, bij de, de mensen in de fabrieken ging kijken. Hij wilde altijd graag de uitleg horen van, van de, de meest simpele producten. Hoe, hoe zet je het in elkaar? Hoe loopt het eigenlijk? En hij staat tegelijkertijd ook bekend naast dat gewone... ook wel als een bevoegde paternalistische leider... Die, die heel veel dingen regelde ook voor, uh, voor de werknemers van Philips. En wat voor dingen regelde die dan? Studiebeurzen, sportfondsen baden, huisvesting natuurlijk... was bij Philips heel groot. Hè. Je hebt nog steeds het Philipsdorp en het Drentse dorp. Ja, en als je in Eindhoven bent, dan heet eigenlijk alles Philips... en dan huh, huh, huh, en dan komt er een stadion achteraan of zo. Ja. Dus ja, dat, uh, dat is heel erg sterk met, die, uh, met de stad natuurlijk verweven... en, en ook gewoon ja, met sociale voorzieningen. Daar zijn ze vrij de, de, goed in. Dus hij bemoeide zich met de mensen. Hij is ook populair. Volgens mij is hij nog steeds heel populair in Eindhoven en omgeving. Ja, zo'n ja, dus dus uh, kuipje in het Frits-Philips-stadion ja. is nog steeds leeg. Ja, daar ben, ik, daar ben ik geweest ja. een keer ja. Ja. bij, dat kuipje. Ja, want hij kwam daar altijd. W Wanneer is het eigenlijk begonnen, voetbal in Philips? Weet u dat? 20? Goed nou, al. Jij nee, iets in nog? hoofd? Ja, iets eerder volgens mij. Oké. Okay. Ja. Goed, ja, Philips... Amsterdam hè, zijn we dus. Dat weet je dan. Nee, deze, je ja, dus, dat dus, niet dat interesseert je dan helemaal niks. <laughs> <laughs> Frits uh, zat hij tussen 61 en 71. Was er in de politiek ook iemand die op hem leek? Om hij hij blijft van? vooral Drees heel erg op, maar. Uh, en de, en maar die band, was eerder. Ja, die was eerder. Maar Friets Philips was toen eigenlijk ook al actief. Dus die kwam, zeker in de wederopbouwjaren... was hij vrij regelmatig ook bij Drees te vinden... maar ook bij het ministerie van Economische Zaken. En dat paternalistische, wat natuurlijk ook in de politiek zit. Maar in de jaren zestig heb je in de politiek... heb je de tijd van de, de wegwerppremiers eigenlijk. Dan is iedereen zit er maar één termijntje en die maakt ze ook niet eens altijd vol. Dus dan is het ook moeilijk om echt zo'n zo leiderschapsidee uh, neer te zetten. Ja. Dus dat, dat, dat komt pas in de jaren 70 zie je dan weer echt een heel duidelijk voorbeeld. Vroeger als Den Uil, zeg maar. Ja. In het jaar 60 had het ook een beetje moeilijk te plaatsen... omdat het nou, ook een beetje rommelig is. En, dus hij lijkt het meeste nog op Drees. Ja, dan slaan we even een paar leiders bij Philips over. En dan komen we bij uh, Wisse Dekker. Die zat daar tussen 82 en 86? Ja. Ik heb het opgeschreven. Ja. Ja, ja, ja, dat klopt. klopt ja. Ja. Oh, ja. Nou, um, wat was dat voor leider? Dat was eigenlijk de man met, uh, met het grote verhaal. Dus echt iemand die naar buiten toe trad. Met een, echt een idee had hoe de, hoe de wereld er ook uit moest zien. Wat, wat de ontwikkelingen waren. Hij had in, uh, in Japan gezeten. De jaren tachtig is natuurlijk een moment waarin de elektronica... en uh, sowieso de oude industrie in, in Europa, maar ook in Amerika... zwaar uh, leidt onder de concurrentie met, uh, met de Japanners. Die alles veel sneller, veel efficiënter, veel beter maakten. En daar maakten. had hij gewoond, hè? Hij had daar gewoond. Hij had daar vijf jaar al gezeten. Al, al een, een aantal jaren daarvoor. En hij had dus ook een duidelijk idee... van hoe die concurrentie met Japan aangepakt moest worden. En dat deed hij vervolgens niet alleen op een technische manier... maar ook, hij zei ook echt gewoon een optimistisch verhaal. We kunnen ze verslaan, we moeten gewoon kijken hoe zij het doen... en dat gaan wij overnemen, en dan doen we het veel beter... en dan komen wij weer aan de top. Ja, Was dat nou maar wishful thinking of had hij daar echt een idee bij? Hij had daar een idee bij en als je het weer hebt over tijdgeest, je ziet het ook in, uh, in Amerika met, met Reagan, die eigenlijk precies hetzelfde verhaal houdt, die ook, ook Amerika er weer bovenop wilde helpen. Uh, het was ook in Amerika van de jaren zeventig, de Vietnamoorlog, uh, ook een soort pessimistische uh, tijd en dan de jaren tachtig met, met Reagan. begint ook met optimisme, we kunnen, uh, we kunnen als Amerika best wel weer, uh, weer aan de top komen, uh, alle klassieke bedrijven die daar ook het uh, moeilijk hadden. Uh, ja. Harley Davidson, wat bijna failliet was, uh, Chrysler al die bedrijven werden met, met vergelijkingen met Japan... dat is hoe wij moeten worden en dan doen wij het nog veel beter... werden ze weer met een optimistisch verhaal de, de ja. bovenop gebracht. Dus dat was de tijdgeest op dat moment. Ja, dat, ja, zag, dat soort leiders kwamen in die tijd veel meer voor. En, uh, en Wisse Dekker die, die besteedde ook heel veel tijd aan het uh, houden van toespraken overal. Hij was geloof ik de meest gevraagde gast op symposia. Ja, hij was de meest gevraagde spreker van, uh, van Europa. En hij heeft van eigen... Europa? Ja, van Europa. Ja, hij was, ook, hij was eigenlijk Europa's meest bekende uh, zakenman. Was hij. hij heeft iets van... In die vier jaar dat hij er zat heeft hij iets van 1500 uh, speeches gegeven. Waar kwam tijd? hij dan nog aan zijn werk toe? Nou, hij besteedde naar eigen zeg iets van 60, 70 procent van zijn tijd aan uh, externe communicatie. En dat was dus ook echt heel bewust. Dus hij zegt ook, communicatie was een is, een middel is een tool of management, zei hij ook. Dus hij zag het ook echt als een, een, een manier, ook om zijn eigen medewerkers te bereiken... die natuurlijk over de hele wereld zat. En nou ja, als je dan elke dag uh, dekker op je deurmat vindt in de krant... dan hoor je alsnog een keer het verhaal van je leider. Ja. Maar hij, hij probeerde ook echt te breken met de jaren 70. Want Philips was altijd een vrij gesloten organisatie... En in de jaren 70 kwam natuurlijk alle kritiek hè, op apartheid. Eh, handel met Zuid-Amerika eh, of Zuid-Afrika. Eh, sowieso eh, was de industrie... Nou ja, dat was allemaal een beetje dodgy. Dus daar moest, daarom moest dat, was, dat, was dat, dat optimistische verhaal ook nodig. En bovendien probeerde die... Hè, de Europee, Euro, Europeanisering kwam toen op. In 1985 heb je dan de Europese act... waarmee de Europese markt wordt gevormd. Nou, daar heeft de dekken enorm aan bijgedragen. Dat was een, een echte Europeaan. Het was een echte Europeaan, ja, absoluut. Ja. En maar als jij 60 of 70 procent van je tijd aan uh, speeches uh, besteedt... dan, dan uh, besteed je dan... het, het leidinggeven uit aan iemand anders? Want hij is een soort woordvoerder dan geworden... Ja, en dat, is, uh, dat, dat was zijn leiderschap. Ik bedoel, het, het is ook wel zo... Uh, kijk, je kunt natuurlijk ook die, die publieke ruimte... Het, het, die speeches slaan natuurlijk wel weer terug op de organisatie ook. Dus het is niet zo dat dat ergens anders gebeurde. Die verhalen we, waren wel bekend. Van Wissendekker is, is ook onze man die het, uh, die het grote verhaal in de wereld houdt... en die met de grote leiders op de foto staat. Uh, het was een, ook een succesvolle man. Maar tegelijkertijd heeft hij zelf ook wat toegegeven. Ja, verslap dan wel iets meer je, je interne uh, management. Uh, en, en dat, als, als we gewoon een stapje verder kijken... dat maakt dan ook heel logisch dat er na Wissendekker iemand als score van de klug komt... die heel anders is, geen grote verhalen houdt, daar ook niet van houdt. Ook gewoon echt zei, we moeten gewoon weer back to basic. We moeten nu gaan managen, dus we moeten wat gaan doen. We moeten nu ja. het intern oppakken wat maar, we allemaal hebben wat nog even over in die tijd van Dekker, hoe ging het toen met Felix? Want je kan wel leuke optimistische verhalen houden, maar ging het ook goed? Nou ja, het ging redelijk goed. Maar het was natuurlijk echt een gigantisch bedrijf hè, in die tijd. Toen had je nog 350.000 medewerkers bij Philips. En dat ja. is in, in tien jaar afgebouwd tot 150.000. Ja, want uh, de, toen kwam dus van de klucht. En daarna, want ik ga er weer even één over slaan... In, in het, uh, omdat we anders in tijdnood komen... Uh, kwam iemand die wel wat gedaan heeft hè, aan het aantal uh, medewerkers. Namelijk uh, ja. Jan Timmer. Ja, die heeft elke zevende Philips medewerker heeft hij ontslagen. Ja, ja um, ook weer een hele andere leider dus. Ja, maar dat wisten ze dus ook, hè, want ook... Uh, dat geldt voor zowel ze Dekker, maar ook voor Cor van de Klucht als Jan Timmer... is dat ze allemaal binnen Philips waren opgegroeid en dat het ook een enige werknemer was. Dus die mensen hielden ook echt oprecht van Philips. Dat is ook vrij uniek, hè? Ja, dat heb dat je bij heel veel bedrijven... Ja, dat is zeker. Bij Philips is dat... Nou, tot Cor Boomstra, dat was de eerste man die van buiten die kwam. Die kwam van de koffie? Ja, die kwam van de koffie. en ja, dat hoor je dan ook altijd van die oud-managers. Ja? <laughs> ja, die vinden dat ook niet zo leuk. Maar ze hebben uh, wel koffiezetapparaten bij Philips. <laughs> ja, dat, dat hoor je er ook. Nou, dat enige wat Cor Boomstra <laughs> heeft gedaan... <laughs> Aan <laughs> de andere kant zijn ze natuurlijk juist van Corbooster wel heel rijk geworden, want die heeft die, die, al die optieregelingen uh, bedacht. Dus daar, daar, daar zijn die virusmanagers ja. ook zeker niet meer van Waar hij later zelf ook behoorlijk rijk van geworden ja, is trouwens. Ja. Maar uh, weer even naar Jan Timmermans, ja. want die heeft het dus met vrij harde hand geregeerd. Ja, hij is uh, bekend geworden met het massa-ontslag. Centurion uh, heet uh, het. Operatie Centurion was de, de reorganisatie, het trad in 1990 aan. Uh, en, en zet eigenlijk ook weer die lijn door van, hè, we weten nu wel wat, wat, wat er moet gebeuren... en nu moeten we het ook gaan doen. En begint dan ook in 1990 met de opdracht ook aan het management... in een beroemde bijeenkomst in de conferentie Orde Ruwenberg... waar vlakbij Eindhoven, waar ook altijd de management, uh, de top van uh, Philips bij elkaar kwam... daar heeft een weekend opgesloten, ze mocht ook echt niet weg... Uh, en gezegd, uh, hoe gaan we het oppakken? Philips zit in een crisis, hij heeft een uh, persbericht uh, gefakeerd. Uh, waarin stond dat de bank het vertrouwen opzegde in Philips. En dat werd aan die managers voorgelegd. Nou ja, en in die tijd, zoals die managers het ons ook uitlegden... had je ook geen, uh, geen mobieltjes. Dus je geloofde dat ook yeah. een weekend lang dat dat dus ook echt zo was. En daarmee voerde die de druk op. Dat dat. is uiteindelijk... gewoon een smerig trucje. Het was, een, ja, smeren, ja, het, was een, het was een trucje ja, ja. Om, echt om de druk op de ketel te houden. En het was echt, je werd je opgesloten. Tot dus hij zei avond. van, als we nu niet wat gaan doen, dan ja, we staan we Ja, dat over... vrij letterlijk zo. Ja, ja. Ja, zijn adviseur noemde het dat je de mensen in de Valley of Death moest, uh, moest slepen. Dus mensen moesten eigenlijk gewoon het ravijn in worden geduwd. Anders dan, dan zouden ze alsnog uh, nou, weer niet willen veranderen. Maar, maar deed hij dat dan ook echt keihard? Want één op de zeven mensen moet eruit, kan ja. niet schelen, hup, wegwezen. Ja, en iedereen En, en het kon, kon het hem ook niet schelen? Natuurlijk ja, kon het hem wel schelen. Die man werkte al zijn hele leven voor Philips. Maar dit was, er was echt natuurlijk ook echt gewoon een bankencrisis. De banken wouden geen geld meer lenen aan Philips. Nou ja, dan zonder financiering haalt echt alles op. Dus het was ook echt de enige mogelijkheid. Ja. En iedereen in Amerika was al gewend geraakt aan massa-ontslagen. Dus die banken gaven ook zelf eigenlijk klaar. Ja, dan moet eigenlijk gewoon... We geloven die pas als er heel veel mensen uitgaan. Want dat was het idee. Als er maar mensen uitgaan, dan is het dus goed voor je bedrijf. Dus hij had ook niet heel erg een keuze. Nou, hij geloofde er ook wel, wel, wel echt wel in. hij was er ook wel, wel, wel een beetje in. trots op, toch? dat hij dat zo ja, dat hij, dat, ja, ja, ja. Trots dat hij, dat hij het voor elkaar kreeg. En als je dat kijkt, 1982 begonnen met Dekker... en dan pas acht jaar later, natuurlijk koff van de, de Klug... ze hebben allemaal hun, hun dingen gedaan. Maar waar hebben we het over met Philips? hebben we het toch over Centurion en Timmer. Dus acht jaar later is het uiteindelijk pas echt geëffectueerd. En daar was hij wel trots op dat hij het toch voor elkaar heeft weten te krijgen. Dat iedereen al nou wist wat er moest gebeuren, maar hij, het lukte hem uiteindelijk. Maar en daarna ging het ook weer crescendo ja. met Philips... Nou, wel, wel een. Uh, de, de, ze hebben nog ook in het tijdperk van Timmer in 1993... is het alweer een terugval. Het blijft toch altijd een beetje, zeker met consumenten-elektronica... wat eigenlijk nu nog steeds speelt mm. met, het, met de flat die nog steeds niet winstgevend zijn. Dat, dat blijft een, uh, een, een moeilijk punt. Maar wat, wat wel is gebeurd, het afslanken van het bedrijf... waar Cor van der Klug mee begonnen is... Minder, minder divisies en een aantal kernproducten. Dat is overeind gebleven. En toch is wat ook alle analisten nu wel zeggen. Ja, die, die fase van Timmer is wel cruciaal geweest. voor het, voor het bestaan van Philips. Ja. En dan weer even naar de, de politiek. Dan ik laat die ambtenaar even zitten. omdat hij iets minder dan tot de verbeelding spreekt. Maar wie was er uh, in de politiek vergelijkbaar met uh, Jan Timmer? Nou, het was natuurlijk gewoon de, de, de tijd van Paars. En uh, je zag toen dat, dat er politiek was. ook gewoon wat saai. Het keek ook naar het bedrijfsleven. En, en, en iemand als Wim Kok was, was bevriend met Jan Timmer... en hij heeft hem daarna... Uh, maar ja, dat was een vakbondsman. Ja, dat was hij vrij snel vergeten, volgens mij. Ja, maar Zeker ook als premier. Nee, maar goed. Ja. Maar ja, hier gaan de... ik bedoel, de vakbonden... die, die staan natuurlijk op hun op, op achterste been... als er één op de zeven Nee, want even die video zei... Uh, nou, we hebben vakbonden. Uh, als je zegt, nou, dan moeten 200 mensen uit. Nou, dat, dat, dat, dat, dat snappen ze dus. Dan gaan ze verzetten. Maar er gingen dus toen iets... 55.000 mensen uit. En dat, dat was een getal. Daar konden vakbonden niks mee... En die dachten, nou, het zal wel nodig zijn. En die, dus er is niet gestaakt. Dat hebben ze gewoon laten lopen. Er is niet gestaakt. Alleen de SP heeft één actie gehouden in een fabriek. Dus ja, het, het was echt het idee, we staan aan de, aan, de, aan de rand van de afgrond. Dit is de enige mogelijkheid om, om hier uit te komen. Maar in de politiek was dus eigenlijk geen Jan Timmer? Nou, de politiek was juist vol ontzag. Je hebt dan uh, andere. Jawel, maar toen... dat is wat anders dan dat, ze, dat, dat er ja. iemand is die, dat, die dezelfde nee, manier van leiding heeft Nee, maar heeft. de politiek had wel het idee: we hebben dus mensen als Jan Timmer nodig. He, de Operatie Centurion wordt ook als voorbeeld gehouden bij de Landmacht. Die moest ook gaan reorganiseren, de NS. En daar is natuurlijk Jan Timmer ook voor gevraagd. En, en, en het Millennium Platform, het instituut wat we bijna vergeten zijn. Daar hadden ze ja. dus iemand als Jan Timmer nodig. En bij die persconferentie, waarin dan het Millennium Platform wordt aangekondigd, zegt Jan Timmer ook. Ik ga ervoor zorgen dat we aan de rand van paniek staan... zodat we eindelijk gaan handelen. Dus eigenlijk deed het gewoon operatie Centurion... maar dan voor heel Nederland om de Millennium Burger Dat <laughs> had het gevoel voor drama. Dus ja, hij zei, er gaat van alles ja. mis in dit land... Ja. als wij niet razendsnel ja. Ja. Ja. wat ja. Uh, aan die computers doen. En dan je het doen, ook vergelijkt. Dus je zei van de ambtenaren buiten laten, maar je ziet juist wel in de jaren negentig... heel veel ruimte van opvallende ambtenaren ook. Dus de politici zijn wat, wat saaier ook. Wim Kokker staat gewoon ja. bijvoorbeeld van. Maar als je iemand als uh, Noordholt ziet, ja, de, de commissaris dat was de toch echt wel. Dat kun je wel ook wel vergelijken met Timmer. Dat is iemand die heel erg duidelijke harde taal, duidelijke taal ja. uh, en, en echt duidelijke verhaal heeft gehad. En dokters van Leeuwen staat in jullie boek over. Ja, de de, de die, BVD. Hè? Ja, en die vergelijkt zichzelf ook ja. met Jan Timmer. Die is een keer op een congres geweest, <laughs> waar die met Jan Timmer uh, uh, uh, nou, alle twee uh, sprekers waren. En toen stond ze een afloop koffie te drinken. En toen zeiden ze tegen elkaar, we hadden elkaar als verhaal kunnen houden. We hebben eigenlijk exact hetzelfde gedaan. Dus je ziet dat die ambtenaren ja. heel sterk wel weer lijken op mensen als Jan Timmer. Maar dat lijkt dat, dus dat het uitwisselbaar is. Nou zeiden jullie net, uh, ja, mensen kunnen het op een bepaalde plek in een bepaalde tijd. Bij Jan Timmer heb je gezien, dat hij, nadat hij uh, bij Philips zat, ging hij dus dat Millennium platform doen. En daarna naar de NS. Ja. En daar ging het mis. Dat was niet succesvol. Maar, ja, maar toen zag je dus ook de terugkeer van het primaat van de politiek. Juist omdat die ambtenaren als artidox Verleeuwen dus in hè, opspraak waren gebruikt, kwam de Oekase kok, zoals hij dan inderdaad wordt genoemd. En dat betekende dus dat ambtenaren... Up, weer moesten luisteren naar hun politieke leiders. Dus daarmee mochten ambtenaren ook niet meer zo uitgesproken zijn. En als je dan kijkt waarop Jan Timmer nou uh, is teruggefloten... is juist omdat hij zich niet dienstbaar opstelde. En dat was opeens de nieuwe moraal die heerste. Want hij is weggestuurd omdat ze... Nee, ze moesten 80,0% punctueel oh, zijn ja. en ze kwamen op 97,9% uit. 79,9%. Nou, 79, eh, 97, ja. ja. Onder Netelenbos was dat. Ja, onder Netelenbos. Ja, en toen zei hij van ik ga die man niet ontslaan. Want ze moesten de directeur ontslaan toch? Ja ze moesten ja. Huis, Ik ga de directeur. Die ook weer op Jan Timmer lijkt trouwens. Ja. <laughs> moesten ze ontslaan. Maar toen heeft de raad van commissarissen de commissaris Eer als zichzelf gehouden. Een hele mooie toespraak. Wat zeggen ze? De politiek heeft grotere inzichten dan de, ons. En, uh, in de, de bedrijven. Je, je ja, moet ja, ja, een ja. keer je meerdere erkennen. Dus wij, wij, wij buigen ons hoofd diep. En ja, ja, maar eigenlijk dus hebben. niet. Nee absoluut nee, nee, niet. Nee, nee. Nee, nee. Nou, Het valt me op als je kijkt naar die leiders van Philips. Dat ze allemaal zo kort blijven. Vier jaar vier jaar, Jan Timmer dan zes jaar, uh, Cor Boonstra weer vijf jaar. Ja, waarom is dat? Ah, een... het, is, het is natuurlijk wel zo. Uh, Wisse Dekker heeft er wel tot, tot 95 96 uh, gezeten als, als commissaris. Uh, als commissaris. Ja. En, en eigenlijk, het is wel ook continu het doorgeven van een bepaalde stijl. Uh, Cor van de Klucht en uh, en Dekker bereiden samen de overgang naar Timmer voor. Uh, ze zitten er misschien niet altijd effectief uh, op de voorgrond heel lang... maar het zijn wel mensen die, da die daar uiteindelijk wel lang werken. En met ja. Timmer ging het eigenlijk niet goed... want die heeft maar heel kort uh, heeft inderdaad raad van commissaren gezeten... en kreeg een conflict met Boonstra. Die die al zelf, al zelf ja. had uh, ja. aangesteld, of tenminste had geadviseerd om aan te stellen. Ja. Ik wil even naar een ander fenomeen bij leiderschap. Er zijn uh, in Nederland een paar leiders geweest, een paar uh, grote managers... Uh, die heel erg populair waren, of tenminste waar, waar heel hoog over opgegeven werd... en die op een gegeven moment helemaal van hun voetstuk vielen... Mm -hmm. Zoals Kees Verhoeven van Hoeven van AHO ja. en uh, Rijkman Groening van ABN Amro. Um, ja, waarom werden ze zo bewonderd en waarom donderden ze helemaal naar beneden? Nou, bij Kees van der Hoeven is dat. Ja, ja dat is wel dat... Wel, ik weet wel eigenlijk wat er gebeurd ja. is. maar... Kees van der Hoeven kan je het ook wel het makkelijkste zien. We hadden het net al over die bonussen en dat Minsberg zei van nou ja bonussen dat zijn slechte leiders. Maar Kees van der Hoeven was dus actief vanaf uh, 93 tot en, met twee, nee, tot en met 2003. Dus dat was echt in het tijdperk dat beleggen. De grote hobby was van alle Nederlanders dat ging om de aandeelhouderswaarde. Nou, en als iemand de koning van de aandeelhouderswaarde was, was het dus uh, uh, Kees van der Hoeven. Dus ja. die vonden we ook allemaal echt, echt een hele goede leider, want die past exact in dat beeld. Ja, en politici gingen naar hem toe en die ja. namen hem als voorbeeld. Ja, Wim Kok sprak regelmatig met hem en die, die wisselde ook ideeën uit hoe je als leider moest zijn. Dus iedereen, iedereen vond hem echt heel, heel goed en we waren echt heel blij, want hij heeft eigenlijk alle prijzen in Nederland gewonnen. En toen kwam er een boekhoudschandaal? Ja, maar dat, was, dat boekhoudschandaal stond dus niet op zichzelf. In 2002 beginnen er in Amerika een hele serie boekhoudschandaal te komen. Volgens mij 41 in één jaar. En dan in 2003 krijg je dan nog een keer zo'n jaar... met nog meer boekhoudschandalen. Dus hij is toen ook meteen... Dacht ze, nou ja, dat het was toen een trend. Hij dus dacht, nou, hoppakee, meteen schoonschip maken. Hij, hij, moest, hij, hij, vertelde ook, hij, hij vertelde ons ook, van nou ik moest meteen weg, in een aparte kamer gezet. Ik mocht ook niks meer verklaren. Ik moest meteen eruit. Dus hij mocht zich ook niet meer verdedigen. Ja. Dus daarin voelde zich ook wel een klein beetje tekort gedaan. En als je dan kijkt naar de ja, rechtszaken... behoorlijk tekort gedaan Ja, behoorlijk tekort gedaan zelfs. En als je dan ook kijkt naar die rechtszaken, dan blijven van die... Heel gigantische aanklacht. Er blijft eigenlijk heel, heel weinig over. Dus, maar hij is dus van zijn sokkel gevallen... en dan ook nog een beetje ten onrechte, mm -hmm. nu. Maar je komt er nooit meer bovenop? Nee. nee. Nou ja, kijk, ten onrechte, maar wat, wat je dus ook... Wat... Wat hij, hij heeft het dus eigenlijk gewoon heel lang gedaan zoals het moet. Het bedrijf Ahold groeide ook gigantisch. Het was ook mede daarom ook dat de medewerkers het zelf, maar ook de buitenwachten telkens, koos als beste bedrijf. En dan Kees van de Hoef als de beste leider. Ja. Uh, en, en toch loopt het dan sprake. En die boekhoudschandalen geven eigenlijk aan dat er een, een fout in het systeem zat. Ja. Dus dat, dat was dus collectief alleen. Wij hebben, en hij was uh, verantwoordelijk. En hij was verantwoordelijk, dus hij werd daar ook voor geslacht. En Rijkman Groening. Uh, nou, dat ging allemaal mis met die overnames van de ABN AMRO. Uh, terwijl hij eerst heel erg geprezen was door de, die... De Veneta Hoe heet die bank ook weer in Italië? Uh, Anto Veneta. Ja, die ja. die heeft hij die... in 2005 gekocht. En toen hebben we ook van Rijkman Groening meteen... de Nederlander van het jaar gemaakt. Want die hè, symboliseerde toch de VOC-mentaliteit. En, en op een gegeven moment ging het dan uh, mis. En dan, dan is er ook helemaal niets meer goed aan zo'n man. Nee, en hij wordt dus nu al uh, heel vaak als je dan sociaal journaal -item ziet over de financiële crisis. Dan komt altijd nog even Rijkman Groenink in, in, in een klein shotje weer tussendoor gedraaid. Ja. Terwijl hij eigenlijk al voor de financiële crisis weg was. En ook tegen die opsplitsing van die bank was. Maar wat zegt dat nou over ons of over leiders in het uh, algemeen? Dat je, dat je dus heel erg geprezen kunt worden, maar dat je ook meteen helemaal afgemaakt kunt worden als er wat misgaat. Ja, leiders worden snel geslachtofferd. En, en wat het ook zegt is dat we, en dat is ook wel wat, wat wij een beetje met het boek uh, met Groening en Kees van Hoeve ook zeggen. Uh, ik bedoel, de mannen kunnen zichzelf verdedigen als ze dat willen. Maar wij laten wel zien van, het, zat, het was een breder probleem. En, de, en de, met Groening is het hetzelfde. Daarom duurt het ook zo lang, ja. met, waar we het in het begin over hadden met Jan Homme, met die bonuscultuur. Het is een structureel probleem, wat niet, als je een leider vervangt, niet in één keer weg is. Het maar, zit in een bepaalde cultuur. Maar waar... ben je wel een echte leider als je zo makkelijk geslachtofferd wordt? Want een leider laat dat toch niet gebeuren. Ja, dat is toch wel als je eigenlijk alle leiders. Dat is ook als je ook in de politiek kijkt. Uh, Lubbers had niet zo'n uh, Lubbers, Brinkman had niet, ging ook niet zo mooi die overgang. Kok nee. is een beetje lullig uit de politiek verdwenen in 2002. Dat voor in één keer zijn. Nee, komt en de, de, aan. Ja. Balken en Balkenende ging niet ja. uh, niet heel mooi. Dus en in je bedrijfsleven zie je hetzelfde. Ja, ik uh, ga even zeggen wat we zo meteen gaan doen, want dit gesprek is bijna afgelopen. Daarna wil ik nog even weten wat nu in is bij, bij, bij leiders. Want we hebben het nog niet over Rutte gehad. Ik weet niet of we eraan toekomen. Ik snel, uh, ga snel even zeggen wat we straks gaan doen, want uh, zo meteen komt Radio Berg-Eiken om één uur is KS Duna terug. En dan wil ik graag van u luisteraar weten wat uw ervaring met leiderschap is. Bent u misschien een leider of uh, heeft u wel eens ergens de leiding genomen? Uh, hoe belangrijk vindt u een goede leider? Heeft uw leider, uw manager u vaak geïnspireerd of valt het een klein beetje tegen? Nou, allerlei verhalen over ervaringen met managers, met leiders, daar zijn we benieuwd naar. Uh, en dan ook naar goede ervaringen, dat is ook wel leuk om te horen. Bel ons op 0800 1121, 0800 1121. Kunt mailen naar ksaluna.ncv.nl, ksaluna.ncv.nl. En uh, uh, twitteren naar uh, hashtag ksaluna. Short Keulen en Ronald Kroes, nog even heel kort over de manager op dit moment. Wat moet die hebben? De professional moet die eigenlijk centraal stellen. Vanaf 2002 is eigenlijk de manager dood geworden. Je ziet in het verkiezingsprogramma vanaf 2002... dat management alleen maar negatief nog wordt genoemd. Daarvoor was het de oplossing. En, en, en de professional uh, moet dan het werk gaan doen. En empathie heb ik begrepen. Ja, moet je, kunnen ook, inleveren, ja, je, ja, je moet je kunnen inleven in je medewerkers. dus dat past daar ook in. Het concept dien, het leiderschap is nu helemaal in. Dus je moet de organisatie laten groeien, je moet de professional, de, me, de mensen met inhoud... die moeten het eigenlijk weer gaan doen. Ja, en die moet je faciliteren. Ja, en, en je moet ze begrijpen. De leiderschapscarousel, zo heet jullie boek. Sjoerd Keulen en Ronald Kroesen waren te gast in Kaasloona. Uh, het was uh, lekker veel wat we te bespreken hadden. Ja. Uh, ik ben blij dat jullie er waren. Ik maak nu ja. plaats voor Radio Bergheik en we zijn terug om... Uh,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 Radio Berg -Ijk. Het radiostation voor Berg Eik. Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom bij Radio Berg Eik. Dat is uh, het vertrouwde stemgeluid van. Hoe heet het ook? Oh ja, natuurlijk. Ikzelf, Toon Spoorberg. En uh, we gaan straks op reportage. Uh, luisteren naar... Uh, oh, wacht even. Telefoon. Uh, tijdje, schakel maar door. Ja, hallo. Hallo. Wie is daar? Hallo. Ja, nou, als er niemand is, dan uh, val me... Mijn... Uh, gemeentebericht. Uh, verkrijgbaar op het gemeentehuis uh, uh, vanaf morgenmiddag 2 uur. Lampen kappen uit eigen atelier... In diverse modellen en kleuren en maten en ook over ja nou scha ja hallo met wie spreek ik hallo hallo hallo hallo hallo, hallo? nee ik, ik krijg geen verbinding mevrouw Dat heb ik iets verkeerd gedaan ik krijg hallo? geen verbinding ik zou nu Thomas Bornberg moeten krijgen van de radio Thomas nou, ik probeer het gewoon nog een keer ik blijf... nou een uh, gemeentebericht. Een gemeentebericht deze keer uh, niet over de gemeente uh, Bergrijk, maar over Reuzel. Waarom wij dat nou hier uh, moeten doen, weet ik ook niet. Maar het is in ieder geval zo dat de Beukelaan in Reuzel... Ja. Hallo? Ja, hallo, hallo Ja, Toon. Met de ah, Peer. APR. Ja. Wa hallo, waarom bel jij nou? Je zou toch? gewoon... Waarom nam jij niet op? Ik nam wel op. Ik hoorde alleen niet. zei dan niks? Ik zei wel wat. Ik hoorde niks. Ik zei wel wat. Hallo? Hallo? Nee, hij is weer weg hoor. Doe ik het nou goed? Nou, ik probeer het nog wel een keer. Nou, eh. Uh, ik ga even door met het uh, gemeentebericht over Reuzel. De beukelaar in Reuzel is geen beukelaar meer. Afgelopen week werden er ongeveer vijftig. 50... Ja. Hallo? Ja, Toon? Ja. Ja, nou stelde. Ja. Goedendag, dit is P. Uh, uit het telefooncentrum. Ja, je. uit het callcenter. Jij zou toch gewoon met de uitzendapparatuur. die reportage maken vanuit daar? Ja, maar dit is een heel modern uh, centrum. Dit, we doen dit met een telefoonvork. Oh? Maar ik... Nee, maar luister, dit is toch wel... Nee, nou is hij we helemaal weg. Uitzendkwaliteit... is iets verkeerd. Uitzendkwaliteit... Oh, deze is weer. Ja, ja, Toon? Ja? Ja, dit gaat heel modern. Dit lukt altijd. Nee, dit lukt niet, want het is een hele slechte uitzendkwaliteit. Ik, we gaan jou gewoon doorschakelen naar je gewone uitzendapparatuur. Je, je hangt hem maar op je rug. Met die antenne. Want dit, dit, dit is voor de luisteraars thuis geen aangenaam gehoor, hoor. Oh, ze zeiden dat dit een heel sympathiek, warm stemgeluid zou geven. Nee, het tegenoverstel is heel koud... Kill rot geluid. Ah, oh, dat moeten we niet hebben, hè? Nee. Nee, goed, dan leg ik niet aan en dan bel ik je gewoon nog een keer. Nee. Of bel jij mij? Nee, ik ga je doorschakelen met je uitzendapparatuur. Oké, okay, moet ik daar iets voor doen? Ja, dan moet je die aan- en uitknop omdraaien. Oh ja, dan wacht even. Moet ik even wat me Ja. Tijdje, ja. ja. kun jij hem nu op de gewone uh, uitzendfrequentie doorschakelen? Ja, kijk. Ja. Nou hoor ik jou goed. Ja, ik heb hem aan. Zo, dan hang ik hem weer op. Ja. Ah, Oké. Okay. Uh, het uh, gemeentebericht uh, slaan we deze keer dan over, want uh, dit gaat allemaal van onze uh, dure tijd af. Uh, peer, ik zou zeggen: maak je reportage vanuit het callcentrum. Zodat de luisteraars thuis eens uh, wat meer te weten komen over het uh, callcentrum. Ja, goed, dit is, uh, we, we zijn hier bij een callcentrum. In goed is dat natuurlijk een telefoonhuis eigenlijk. Kijk, ik ga vast even wat drinken. Uh, ja, er is hier echt een, een gerinkel om me heen en een geklets en gebel. Want dit is natuurlijk de, de, de nieuwste lood aan de, aan de stam van de Economisch Bergrijk. Dat is de telefoonhuizenbusiness. En daar zitten mensen die nemen telefoontjes aan voor bedrijven... en die geven inlichting of die proberen mensen dingen te verkopen. Uh, maar die mensen die daar werken, uh, die moeten opgeleid worden. En daar ben ik nu hier. Ik ben in het opleidingscentrum. En er staat tegenover mij Mieke van Bakel. Dag Mieke. Hallo. Uh, Mieke, jij ja, hebt een verantwoordelijk werk hier, want jij leidt de mensen op. Ja, inderdaad. En wat komt er nou bij kijken wil je een goede telefoonhuismedewerker worden? Nou, je moet uh, een uh, innemende stem hebben. Dat het uh, een beetje gezellig klinkt. Ja, en dat. Um, ja. En uh, je moet gewoon. Uh, ja, <Slacht> je moet de mensen vast kunnen houden. <Slacht> Dat ze niet uh, meteen afbreken. Nee. En eh. Uh, nou ja, ik kan beter uh, misschien me even voordoen. Hm? Ja, uh, goed. Uh, nou, de voort. Uh, ik was even weg. Eh. Uh, Goed. Nou, naast u staat een, een, een cursist van u. Dat is uh, Koos, Va Koos van der Bregge. Ja, dat klopt. Uh, goeiedag, Koos. Hallo. Uh, Koos, jij bent uh, varkenshouder, maar eigenlijk gesaneerd varkenshouder, hè? Nee, dat is mijn vader. Oh, dat is je vader. Ja. Wat heb jij nou ouwe kop, jongen? Ja. Ja. Ik ja. lijk wel veel op mijn vader. Jij ja. heeft ook zo'n groot overgewicht en ja. uh, acne. Dus, ja. Uh, ja, ach, mensen... ach, dat is de jonge Koos ja. van der Bregge. Ik zie jongen. er gewoon ouder uit dan dat ik ben, eigenlijk. Ja, ja, heel veel ouder, ja. Ja, maar ja, maakt niet uit. Of je vader ziet... Nee, dat is niet waar. Die ziet er ook oud uit. Hey, maar goed, je ja. wil uh, medewerker worden hier. Ja, want ja, het is uh, voor mij niet meer te doen natuurlijk, met dit gewicht. Om, uh, om, uh, ja. Ze willen me niet uh, in andere banen. Waar dus, uh, ze je uh, zien? Waar ze me zien, ja. ja. En ik vind het zelf ook heel leuk om te telefoneren altijd. Dus, ja. Oké, okay, dus nu krijgen we even een kleine oefening. En dan gaat, uh, ga, ga jij Mieke van Bakel bellen. Heb ik begrepen, toch Mieke? Uh, ja. Mieke, klopt dat? Ja ja, ja, ja, ja. En nou is Mieke gewoon huisvrouw. Ja. En die zit te drinken ja. op de bank. <laughs> uh, maar Mie, maar Mieke, dan zet ik gewoon ook die andere stem op, of niet? Of de... Ja, die ik net geleerd heb. Ja. <laughs> die ik je net ja, voorgedaan heb. Oké, okay. zal ik het nu maar doen dan? Ja. Met, wacht even ja. hoor, dus de telefoon gaat nu bij mij. Ik doe wel gewoon... Met Mieke van Bakel. Uh, ja, goeiedag, u spreekt met Koos Co van der Brugge van, uh, van uh, de Hotelbon. Hebt u wel van de Hotelbon gehoord, mevrouw? Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Houdt u graag van hotel, in een slapen? Nee, daar hou ik helemaal niet van. Zou u ze een keer willen proberen? Voor drie dagen in een hotel? Voor de... Nee, dat zou ik helemaal niet willen proberen. Het moet veel enthousiaster, Weet u zeker dat moet u... veel enthousiaster hoor. We... Uh, wacht even, dan ben je niet ja. meer die mevrouw die opnam. Dan ben je opeens weer ja, Mieke van Baagel. Ja, dus ja. Ja. <laughs> ja, maar het werkt heel verwarrend moet ik zeggen. Ja, maar ik was ook even de Het is twee van mijn gezicht, ja, ja, maar omdat het, omdat het me enorm tegenvalt. We hebben nou de hele ochtend hebben we dat gedaan. En je was ontzettend enthousiast. Ja, ik ben... En nou verval je weer helemaal in dat hele... Ja, ik, ik, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar het is... Uh, ik vind het niet wervend. <laughs> en Mieke, wacht even, het wordt wel uitgezonden. Dit. Dus een beetje... Ik zou zo gewoon zeggen, ik geef hem nog een kans. Oké, oké, oké. Sorry. Gaat het telefoon? Dat je denkt van jezelf, wat doe ik overdreven? Dat ja. je dat denkt. Dat zo moet je het doen. Dat je denkt, ik doe dit belachelijk, maar dan moet je het toch zo doen. Want anders uh, krijg je ze niet. Ja. Dat wil ik even doen. Ja, mijn Mieke van Bakel. Hallo, mijn kooft van de burger van het Hotelbon. Uh, kent u de Hotelbon, mevrouw? Nee, die ken ik niet. Mag ik u iets, mag ik u iets vertellen over de Hotelbon? Na, uh, ja, in godsnaam, een, niet een, te lang. We hebben een hele mooie aanbieding voor mensen die het heerlijk vinden... om een paar dagen uit te gaan in de leukste hotels van Nederland. Ja, Zelfs nou. in de Benelux. U kunt naar België, Nederland en ik Luxemburg. Ik heb er helemaal geen zin in. Als ik u eens, nu eens een aanbod doe voor... Um, nee. nog, dat het nog minder kost dan de, dan de prijs nee, lief eigenlijk is, niet. Lief dan krijgt niet. u nog 20% nee, erop. Nee, ik heb er echt geen zin in. Uh, 30% dan? Ook niet. Maar mag ik u dan ja. uh, morgen terugbellen? Nee, Misschien dat u nee helemaal niet. Dag meneer. Uh, ah. <laughs> Geweldig! Ja, ik vond het ook... Ach, ach, ach. jongen, wat zit jij toch te schitteren? Het te, te Je legt je vader wel, jongen. Ja. Die ja. kon ook nooit uit je woorden komen. Je nee, no. zit helemaal te zweten. Ja, ik vind het verschrikkelijk moeilijk, moet ik zeggen. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk, gewoon mensen ja. iets aansmeren? Ja, maar als je zulke mensen aan de telefoon krijgt, is, ja, die bestaan natuurlijk echt... Ja, zoals, ja, zoals je dat ja, doet. ja, maar ik doe, het heel, ik doe het heel negatief om jou een beetje over de streep te trekken. Maar moet je luisteren, een, een varken is anders dan als een, als een telefoon. Ja, wacht even. Ja? We gaan de, nee, wacht je, even. Je, je neemt het veel te makkelijk op. Mieke, we, we, gaan, we zijn nu toch hier. We, we, we draait even om. Mieke gaat voordoen hoe het moet. Ja. Uh, uh, koos, als Mag jij ik? nou eens even Mieke opbelt en Mieke verkoopt, de, uh, ik, ik verzin iets: ja. de, de Bordeelbom. Oh, dat goed. is goed. Uh, uh. Ja, met Koos van der Brugge. Ja, met Nieke van Bakel, met, van de Bordelbom. kent u de Bordelbom? Met wie zegt u? Uit onze gegevens blijkt dat u een frequente bezoeker bent van de bordelen in Brabant en omstreken. Hoe weet u dat? We, omdat wij uh, dat uit onze gegevens is dat gebleken. Van de hand is dat ook toegegeven. Van welk bordeel dan? Van uh, verschillende bordelen in Bergijk, in, uh, in Eindhoven een heel groot. Bordel. Roserita ook? Uh, ja, daar schijnt u ook heel vaak te komen. Dus daar dachten wij, bent u dan niet geïnteresseerd? Sorry mevrouw, in de maar ik denk dat u mijn vader bedoelt. Oh, dat is ook ik... heel leuk. Maar de bordelbon is ontzettend voordelig. Gaat u maar de... na, zeven keer naar een bordel. Zes keer betalen is toch beter dan dat u elke keer zo ontzettend veel euro's kwijt bent. Voelt u er iets voor? Ik, nou, ik voel... Ik, uh, ik voel er wel... Ik voel wel... Het is, ik... Uh, en het is ook anoniem. Het is allemaal anoniem. Ja, oké, okay, goed, oh, ik Goedendag. Is... even. Goeiedag. Nou, dit was dus helemaal een hogeschool uh, telefoonhuismedewerkergesprek. Je huis, moet doorgaan. Gesprek. Dat ja. is het. Je moet doorgaan. En dat doet hij niet. Hij gaat niet door. Ja, maar ik schrik er ook van, van, van wat u zegt dan. ja ja, maar ik zie wat er gebeurt ja. als peer-fineersel. Sorry hoor, ik heb natuurlijk helemaal ik geen, geen mens... ervaring meer. Maar hij, hij, jij, jij doet al als, hij, hij verliest zich steeds in zijn spel, denk ik. Ja, ja. Je moet doorgaan. Ja, ja. maar wel in je rol. Maar hij, ja, maar oh. hij, hij heeft... Ja. Maar het is net zijn vader, hoor. Ja, maar hij die, kan die, er wel. Die kon ook nooit meedoen. Die, die verloor zich altijd in het spel. Ja. Nee, maar dat is gewoon een type mens wat niet doorgaat. Dus hij is ontslagen. Ja, het is... Oh, geeft u me alstublieft nog een kans, mevrouw. Geeft u me alstublieft nog een kans, mevrouw. Ja, maar je bent gewoon niet... Geeft team... u me alstublieft nog een kans, mevrouw. Ja, maar ik, Ach, ja, ik... Geeft u mij toch een kans. Ja, nu zet hij door. Ja, nu zet ja, hij... Ja. ja, Geef mij een ja, kans, ja. alstublieft. Nou, als je dat zo Met dit gewicht noemen. kom ik ja. echt niet aan een andere nou, baan. We nou, we, ik zal er nog eens over denken. Mag ik u morgen dan terug uh, bellen? Ja, in godsnaam. Even? Ja. Nou, tot zover. Het is dus een heel erg interessant werk. Ze zoeken nog veel medewerkers hier in de Bergrijkse voor de nieuwe callcenter. Maar wel met aanleg. Met aanleg. Als u denkt, ik heb aanleg, ik kan dit ook... dan moet u naar het industrieterrein Eckers rijdt. En daar ziet u het vanzelf staan. Het telefoonhuis, oftewel het callcenter. Het was een heel erg leerzaam werkbezoek van mij hier aan uw bedrijf. Ik zou zeggen, koos goed aan je vader. Ja, dat zou ik doen. En uh, ik zou zeggen, uh, een, uh, Mieke van Bladen, uh, waar ik al heel erg veel is heb... Is niks voor u? Uh, nee, ik heb al... Want <laughs> u al... kan goed doorgaan. Uh, ja, maar ik uh, heb al andere werkzaamheden. Maar ja. als ik nog eens daar uh, kom te vervallen, uh, hoe, hoe zeg je dat? Als ik nog eens ontslagen word, Afluid zou ik er nu denken. Afloed Ja. Maar uh, trouwens, uh, ik zet even de zender uit. Uh, die wordt is dat? Heeft u daar hier dingen, uh, bonnen liggen? Een... Nou, dat, dat, dat, dat zuig ik zomaar uit mijn duim, maar het zou wel mogelijk zijn. Oh, jammer. Goed. En Toon, terug naar jou. Eh, heb ik dan een verkeerd knopje gedrukt? Is dit nou uitgezonden of niet? Hé, hey, godverdomme. Dan weet ik toch hey. niet ik... Ah, Ja, Toon? Ben je klaar? Ja, heb je het uitgezonden? Ja, ik heb het helemaal uitgezonden. Integraal. Oh, heel goed. En kun je vragen of ze daar inderdaad uh, van die bordeelbonnen hebben? Ja, dat... Ik dacht het... Nou ja, goed. Ja, ik neem wel een paar voor je mee, hoop ik. Neem weer er een paar mee voor mij? Zet maar bordeelmuziek op ondertussen. Ja. Tijdje. Uh, dames en heren, thuis. Dat was de reportage van uh, Peer van Eersel vanaf het industrietrein Eckersrijd. U weet het dus. U kunt zich melden als u uh, meent een uh, talent te hebben... voor uh, telefonisch verkopen of mensen erin luizen. Dan kunt u zich daar dus uh, melden. Dan kunt u op opdringerige wijze uh, de bevolking van Bergijk gaan bestoken met uh, aanbiedingen waar niemand op zit te wachten. Wij draaien hier ondertussen ja. een bordeelmuziekje. Zat jij nou het Tijdje? Wat zeg je toon? Oh, was jij het? Oh, nee. jij staat nog aan. Nee, ik, sta, ik heb hem uitgezet. Ronde. Ik zeg voor alle zieke mensen in Bergrijk, wetenschap. En alle gezonde mensen, Pop op. Ah. Tijdje, heb ik zo genoeg gepraat?